Jobboot met het NOS -journaal. Minister Dijsselbloem wil voorzitter van de officieel kandidaat heeft gesteld, maar dat hij graag verder gaat. Zijn termijn loopt komende zomer af. Spanje wil dat minister de Guindos van Financiën Dijsselbloem opvolgt. Dijsselbloem zei erover dat iedereen zich kandidaat mag stellen en dat het een vrij open procedure is. Maar die is nog niet begonnen. Ruim 8,5 miljoen mensen hebben tot vandaag belastingaangifte gedaan over vorig jaar. Dit jaar kon iedereen voor het eerst rechtstreeks op de site van de Belastingdienst aangifte doen. En volgens de Belastingdienst is dat goed verlopen, ook al was de site een aantal keren overbelast. Vorig jaar moest de aangifte zijn binnen zijn voor 1 april, dit jaar was dat 1 mei en gisteren maakte de Belastingdienst bekend dat die termijn nog met vijf dagen wordt verlengd. De drukste aangiftedag was 31 maart, toen kwamen ruim 290.000 aangiften binnen. Een toestel van Ryanair, dat vanuit Spanje op weg was naar Eindhoven, heeft een tussenlanding gemaakt in de buurt van Parijs. Dat was nodig omdat een van de passagiers ziek is geworden, zegt de maatschappij. Volgens passagiers in het toestel zou het gaan om een vrouw die aan boord is bevallen. Maar dat wil Ryanair niet bevestigen. Na de landing kwam een medisch team aan boord. Na een oponthoud van anderhalf uur vloog het toestel door naar Eindhoven. De twee daders van de dubbele liquidatie in de Amsterdamse staatsliedenbuurt zijn veroordeeld tot levenslang. Dat had het OM ook geëist. De twee schoten in december 2012 in een woonwijk twee mensen in een auto dood. Degene op wie ze het hadden gemunt zat ook in de auto, maar wist te ontkomen. Bij de liquidatie in de staatsliedenbuurt werd veel geweld gebruikt. Ook twee motoragenten werden onder vuur genomen, maar die raakten niet gewond. Beide daders gaan in hoger beroep. Het weer geregeld zon, maar vooral in het zuiden bewolkt. Het blijft droog. Het wordt vandaag 10 tot 13 graden. Ook mooi gezonnig en iets hogere temperaturen. Zondag nog iets warmer, maar dan wel kans op regen. Dit was het NOS. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat tussen Stroe en Hoevelaken 6 kilometer file. De 1 van Amersfoort naar Amsterdam voor de Berge 2. Het is druk richting de Keukenhof op de N207 richting Hillegom staat voor Hillegom 6 kilometer. De N208 Sassenheim richting Haarlem voor Hillegom 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Sommige mensen zitten aan knopjes waar ze niet aan moeten zitten. Ja. Goedemiddag. Zie door een microfoon te kletsen doet hij niks. Nou ja, maar goed, hij doet het weer. Goedemiddag. Het is één Eigenlijk had ik vandaag moeten beginnen met de internationale, hè? Ja. Ja, dat moeten we doen natuurlijk. Vooral die eh, mensen die de dag van de arbeid vieren. tot 1 mei vandaag, dus uh, we zijn begonnen aan de vijfde maand van het jaar, dames en heren. Hartelijk welkom in mei. En uh, het weekend staat weer voor de deur, dus uh, dat is weer heel gezellig. Dat is wel jammer, moet je door het raam naar binnen. Ja, ik denk niet dat de deur dus weekend ervoor, staat. Uh, maar in ieder geval, uh, ja, nou, oké, okay. uh, de meivakantie is ook begonnen, of gaat beginnen vandaag. Nee, is al begonnen. Dus, eh... Uh, feest weer voor alle schoolkinderen. Lekker vrij zijn en zo leuke dingen kunnen gaan doen. En dan zit je in de trein en is de trein kapot. Ja, dat gebeurt ook, ja. En laat ze eerst kwartier zitten met de deuren dicht. Nee, en. en ja, ik zou dan zeggen, gooi die deuren open... Dan kun je tenminste een andere De trein pakken. Nou, dan kwamen ze na een kwartier of 20 minuten kwamen ze daarachter. Goh, wat een snelheid. Oeh. La la la. Maar nou goed, ik ben uiteindelijk toch eens antwoord gekomen. We zijn het met uh, wat verdraging, maar goed, dat maakt niet uit. We zijn op tijd. Deze 1 mei. Marathondag voor mij, hè. Tot zeven uur vanavond. Euh, ja, nou ja, nog drie uurtjes ertussen. Maar in ieder geval... Oh, kijk. Nou, die wordt ook weer een nieuwe versie. Nou, dat zien we straks wel even. Kijken of dat euh, wat wordt. Goed, nou. Euh, zullen we maar een plaatje draaien? Ja, nou, laten we dat maar doen. Laat nou, maar gewoon een plaatje draaien. Hè? En euh, straks om half twee hebben we natuurlijk het regioen nieuws. alles mee zit, hebben we ook de... Evenementenagenda om kwart over één met Joop van Es. Als alles lukt. Als die bereikbaar is, dat zien we wel. Maar in ieder geval, we gaan het proberen. Woei! En uh, vanmiddag zal het draaidoor door. Hè? En uh, we hebben een vol programma hoor. Vanmiddag leuke mensen in, in de uitzending. Kom, uh, we gaan natuurlijk even aandacht besteden aan het American Roots Festival. Dat uh, het weekend plaatsvindt in uh, de Krocht. Theater de Krocht. Het American Roots Festival heet dat geloof ik. En uh, daar komen wat mensen even vertellen wat er precies gaat gebeuren. Verder. Ja, ja. En dat vind ik wel uh, leuk natuurlijk. Ruben Hoeken komt langs samen met Jan Blauw. Ruben Hoeken is de, de zoon van Rob. En uh, een van de beste bluesgitteristen van Nederland. Die komt vanmiddag ook langs. En die gaan hopelijk ook nog wat spelen met z'n En uh, nou ja, we zien wel. Dit is Elton John. Crocodile Rock. Rock rock. The nitty-gritty durst bad in one Ja, maar nu die Dirt Band was Stad. En nummer dat heet zijn Mr. Bowden's. En uh, daarvoor Elton John natuurlijk met Crocodile Rock. En nu. Ja, de 3-1. Nagelijks ja. terugkerend rond de klok van kwart over 12. 1-1-1. Ja, dat zei ik, een inhouding. Uh, rond de klok van 12. En kwart over 12. Vandaag Ellison Moyer. In één, één. Eén, Dan natuurlijk die old devil called love. Love is uh, uh, resurrection. Uh, love and resurrection. En dan ben ik toch de titel van het van vergeten. Oh, wat stom. Oh, wat erg. Uh, nou, dat vertel ik u nog wel. Maar uh, ik ben gewoon vergeten. En ik heb. Uh, ik kan het zo wel nakijken, maar dat maakt me niet uit. In ieder geval, Alice en Moyet was de 3-in-1. En uh, het laatste nummer was natuurlijk dat uh, van Billy Holiday bekende... Uh, The Old Devil Called Love. Ja, zo had dat in, in uh, Radioland. Soms vergeet je wel eens wat. Um, nou, oké. Okay. Um, we gaan eventjes ons opmaken voor het uh, regio-nieuws van... Uh, van, hoe heet het? Van uh, um, half 1. Ja, natuurlijk. Het is nog steeds, uh, ja, het is daar tijd voor, hè. Ja. even de systemen weer aanzetten. De... Dus daarom laat ik u even genieten van dit mooie muziekje. Het systeem wordt even weer opgestart. Zo, lijkt die trein al goed. Moeten ze ook opstarten, want dat weet hij nog niet. Maar dit rijdt wel. Uh, dit speelt wel, daar gaat het om. En de regio. Ja, en dat uh, betekent uh, het regio nieuws. Ja, dat kan niet anders. Nee, die is verkeerd. Die moet ik hebben. Zo. Zo. Die is langer. Goed. Uh, bij een inbraak op de Montessori-straat heeft de politie woensdagavond drie mannen van 19, 25 en 27 jaar uit Badhoevedorp en Haarlem aangehouden. De politie kreeg s'avonds rond 21 uur een melding van een inbraak in een woning... waarvan de bewoners niet thuis waren. De agenten waren snel te plaatsen en troffen een man in de woning. Twee andere personen waren naar buiten gevlucht... maar konden via een korte achtervolging alsnog worden aangehouden op de Bernadotte-laan. Het is onbekend of de daders eh, iets buiten hebben gemaakt... Tot zelfstandige jonge dame... werd Walda Jonkheid Hoge Kamer opgevoed in een tijd... dat de vrouwenbeweging nog in de kinderschoenen stond. Local burgemeester Cora eick sikkema feliciteerde de 100-jarige... namens de gemeente Haarlem. Waar kinderen zich in het zweet werken tijdens de Koningsspelen... zette afgelopen vrijdag een hele groep mensen... met een beperking zich in voor een schoner strand. Kimo, stichting Juttersgeluk... En de gemeente Bloemendaal hielden een Jutters-expeditie... voor mensen eh, met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo'n 30 mensen van hartenkampgroep uit Bennebroek... struinden als ware strandjutters langs de zee op het Bloemendaalse strand. En tijdens een ontdekkingstocht... waarin werd stilgestaan bij het mooist en minder mooie dingen op het strand... Eh, Suzanne Klaassen van Juttersgeluk. Strandjutten is een mooie manier om samen aan een duurzame toekomst te werken. Het is een zinvolle dag en geeft mensen zelfvertrouwen en meer eigenwaarde. Meedoen is belangrijk, juist voor mensen die minder goed meekomen in de maatschappij. Want er wordt strandjutten gezien als een... Uh, <lacht> terwijl vroeger was het een misdaad. Ja, je pikte van het strand, dat mocht niet. Afgedankte waterkokers, broodroosters, stofzuigers... Zo ongeveer alles waar een stekker aan zit, wordt in heemsteden hergebruikt. Ook spaarlampen worden niet zomaar in de vuilniszak gedumpt. Nee, ook die gaan keurig naar de milieustraat. Ze verdienen een duurzaam linkje, de brave heemstedenaren. Per jaar leveren ze 11 kilo e-waste, dat is elektronische afval. Eh, dus elektrische apparaten en energiezuinige lampen. Bij uh, WeCycle De rest van Nederland Komt niet veel verder dan 4,6 kilo per inwoner En daarmee is Heemstede De best presterende gemeente van Noord-Holland Zandvoort Oh, oei Zandvoort Zandvoort blijft met 3,9 kilo Per inwoner achter Op het landelijk gemiddelde Nou, daar zou ik daar maar eens even wat aan doen Zandvoorters, hè? Kom Weg met die oude troep Zo, die je toch niet meer gebruikt of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, het blijft vandaag eh, droog met naast wolkenvelden ook af en toe zonneschijn. Het blijft aanhoudend fris voor de tijd van het jaar met maximaal 12 tot 13 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en bij een zwak afnemende noorderwind daalt de temperatuur naar een graad of drie. Aan de grond daalt het kwik er richting het vriespunt. Morgen beginnen we met flink wat zon. In de loop van de dag neemt geleidelijk de bewolking weer toe... maar het blijft tot ver in de avond droog. De noordoostenwind neemt toe naar matig... en de temperatuur stijgt naar ongeveer 13 à 14 graden. In de nacht van zondag op, uh, naar zondag en zondagochtend is het bewolkt... en valt er wat lichte regen en motregen. Zondagmiddag blijft het weer droog met enkele opklaringen. De wind waait eerst uit het uh, oosten tot zuidoosten... maar draait zondagmiddag naar het zuidwesten... en is matig tot krachtig van kracht... en de temperatuur stijgt naar 15 à 16 graden. Zo, dan bent u weer helemaal op de hoogte... Om wat u te wachten staat. En als u zin heeft uh, om uit Zandvoort uh, uh, weg te gaan. Dat u denkt, ik wil eens ergens anders kijken. Nou, in Beverwijk heb je morgen op de Zeestraat. In Beverwijk dan. Een vers en brokante markt. Dat is een hele leuke. zeg maar. Fransachtige markt. Het is leuk om daar eens uh, een kijkje te gaan nemen. Beverwijk, Zeestraat. Uh, begint om uh, 9 uur morgenochtend. en duurt tot 4 uur. Dus het is heel leuk om daar eens een kijkje te nemen. Als je toevallig in Zandvoort. Uh, Niks kan vinden, kan toch? Ja, je weet me nooit. Oh ja, en zondag, die wil ik wil ook nog even vertellen natuurlijk. Zondag uh, speelt die band die wij een tijdje geleden in San Fernando hadden, Damp. Die spelen in, ook in Beverwijk in Cultureel Café Camille naast de Toren. Dus als u die band live wil zien, Damp, dus die zijn aanstaande zondag in Beverwijk. Yo! nou ik ga er zeker heen. Kan ik je vertellen? Zo, nou dat was hem dan. Positive. Chair. and I wondering how I get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you, and I wonder what it is I should do. It's so hard to keep this mouth.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 No, I love it. I don't like it. No, I love it. All oh, out, turn the beat up. Hey, now I'm glad to meet you. Turn up, girl, blow the speaker. Yeah, think about it now, blow the speaker. I'll speak out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 Step the moves up. Yeah, but that crown need a measurement ruler. Celebrate life and I'll pay for it. Take a body, nice mix to my tongue for it. Yeah, party all right. Let's all aboard. Let's all aboard, all aboard. I don't like it. I love it. And the other girls, they can't touch it. Competition, that's a whole nother subject. I wanna walk it out in public. You a star, baby, just know. Let's go to the mansion or the condo. That's cool. Perfect time, gotta let it flow. You know I'm watching, I'm watching. It. I don't like it.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 Daar is een lekker body workout plaatje Lekker workout plaatje is dat gewoon. Dat je dus even de stoel aan de kant gooit. En gewoon even gaat dansen. Ik bedoel, Dat is het dat is heel goed. Uh, Florida, Verdin White en Robin Thicke waren dit. En uh, het, het nummer dat heet uh, I Don't Like It, uh, I Love It. Ja, ik hou er niet van. Of ik vind het niet leuk, maar ik hou ervan. Ja, dat kan. Dat zeg ik ook altijd van uh, als ik in de kroeg zit. Ik, ik, ik, nee, ik vind het bier niet lekker, maar ik hou ervan. Ja, oké. Okay. Nou, dat uh, is ook een informatie waar je niks aan hebt, natuurlijk. Oké, okay, nou. Uh, uh, ik ga je wel vertellen dat uh, iemand vindt dat het vandaag T-shirt weer is. Circa Waves heet het. Ja. Dus uh, T-shirt dan, het is T-shirt weer voor vandaag. Woo! Ja! Yeah! Nou, een beetje fris nog hoor. Zouden er de versie over aan doen? Ook. Maar uh, die vinden in ieder geval dat het t-shirt weer is vandaag. Nou, ik vind het een dikje aan de kant. Feel the beat. On the Nou Rogers en Chic, I'll be there back to the disco. Into the disco scene. Rogers van Chique. Geweldige plaat. I'll be there. Disco op en top. We I'm sick and tired of hearing things from tight, short-sighted, not-a-minded hypocritics. All I want is the truth. Just give me some truth. I've had enough of reading things by a neurotic, psychotic pigheads. Ja, we nemen dat al een tijdje. Bekend is John Lennon was dat. En uh, volgens mij is, uh, stond dat origineel op Imagine. Ik weet het niet zeker trouwens. Hier staat Body of War. En ik weet ook dat het uh, in ieder geval staat in de nieuwe verzamelbox die er van Lennon uh, uitgekomen is. En uh, ook zelfs zo weer op vinyl. Dus, er uh, is dus een nieuwe verzamel, uh, uh, de box uh, gekomen van John Lennon. En daar zit hij nummer ook bij. Gimme some truth. En wie wil dat niet? Gewoon de waarheid. Uh, Geef mij de waarheid. Ja, de waarheid. Die weer niets anders dan de waarheid. Ja, zo is dat. Ja, wat is er schat? Ja, maar die weet ik al. You wanna be my one and only. All my life oh. Nou, nah, dat wist ik al hoor oh, hey. Megan Trainor Then I'll let you try and rock my body right, even if I was wrong. You know I'm never wrong. Why disagree? Why? Why? Dis For me and you might get some whoa, whoa, whoa, kisses whoa. Je moet de enige zijn, je moet blauwe bloemen meebrengen op elke verjaardag en trouwdag en weet je Dat nou, vind ik wel hoog ijs hoor. Vind je Dat vind ik wel heel hoog ijs vind ik dat Ik bloemen mee. Ja, nooit. Maar ik, ik las trouwens nog een leuke, die wil ik er toch even deel, deel, deelgenoot van maken. Die, uh, die stond op Facebook en ik vond hem wel erg leuk hoor. Dus ik wil u daar toch even deel, deelgenoot van maken. Uh, vrouwen en katten. Ik heb nooit begrepen waarom vrouwen zo gek zijn op katten. Katten zijn onafhankelijk. Ze luisteren niet, ze komen niet binnen als je ze roept. Ze houden ervan om de hele nacht buiten te blijven. En als ze dan thuis zijn, vinden ze het heerlijk om alleen gelaten te worden. En vooral lekker te slapen. Ofwel, wat vrouwen zo haten aan de man... vinden ze geweldig aan hun kat. <lacht> Vind wel wat hebben. Toch? He? Oké. Okay. Huilen met de wolven. Dat is de laatste voor het nieuws. Oh Get to the other side, other side So far away from home It doesn't matter who we are Or where we're coming from Cause we're all We will be satisfied Voor het nieuws van 1 uur. Oh my, oh my. Dat komt er zo aan maar nu ons zult horen dat er een dood eh, Nederlandse dood is gevolg, eh, overleden is bij de aardbeving in Nepal. Dat zal een van de punten zijn. Vrouw uit kerkraten: tot zo. Tot zover het ritme van ZFN.